moeten toestaan. Het lijkt net alsof het gisteren bij u opkomen is waaien: van we gaan er maar een pensioen van maken. Want ik vrees ervoor, en ik heb hier ook een brief voor me weer van Job exploitatie BV: dat we een tweede pensioen aan het grote huis daar gaan krijgen. En daar wil ik toch zeker voor gaan waken. Heeft u helemaal gelijk? <lacht> Meneer nee, het is een toevoeging. Kijk, uh... Zal, wij, zijn, wij zijn wel een moedige mensen hier in de raad. Sorry voorzitter. U trekt de motie niet in volgens mij. Nee, ik heb nog een kleine aanvulling hierop. Nee, ik, ik, ik, nee dat, dat was ik al bang voor. Huh? Uh, dat mag u eventueel verweven in de reactie van meneer, op meneer Kroonsberg. Ja, voorzitter, ik dacht ook. Waar komt deze, dit uh, voorstel, deze motie vandaan? Uh, uh, uh, geef, geef eens wat toelichting op, op de, de achterliggende situatie. Is het waar wat de heer Kramer zegt? Dat u bijvoorbeeld geïnspireerd bent geraakt door een, iemand die daar wil ondernemen? Kan zijn, maar dan moet u daar helder over zijn. Meneer Demmers. Nee, ik heb uh, niet echt uh, concreet uh, iemand die dat wil, maar... Uh, ik heb wel altijd uh, al jaren in mijn hoofd dat uh, hier, uh, hier een gebrek is aan hoogwaardige hotelaccommodatie. En het staat al een poos leeg. Dus zo ben ik erop gekomen. En ik zeg ook, het is een toevoeging. Dus wat ik zou, uh, graag zou willen in, in die bestemmingsplan, uh, mogelijkheid tot wijziging. Want wij kunnen ook met verre verkopen aan mensen die eigenaar zijn van een pand in de Halterstraat, dat als de bestemming detailhandel is van dat gebouw, dat we ook kunnen zeggen, joh, wij wijzigen dat ook, we voegen toe wonen, dus beter voor jou kan je meer kant op. Nou, en zo zie ik dit ook. Dank u wel. Uh, meneer Poster had eerder zijn vinger opgestoken. Meneer ja, meneer dank u wel. Ik ben hogelijk verbaasd door deze actie van... De ja, de de meneer Post, de, dus iets dichter bij de microfoon. Okay. De microfoon bij de of de microfoon iets dichter bij u. Het is ja. wat u wilt. Ik heb zo'n klein mondje. Eh, Ik verbaasd met dit plan. op de enige rustige plek... om daar weer een hotel... en het is te kleine locatie... om een echt groot hotel neer te zetten. En dat zou helemaal niet gewend zijn. Wij van de oppositie zien dat niet zitten... om daar een hotel te gaan bouwen. Zeker. Aan interruptie, voorzitter... Dus... U heeft het over hotel, u heeft het over pensioen, maar ik heb het ook over recreatieappartementen. Nou, dat is nog erger. Goed. U, nou, wordt, het is... u wordt het niet eens. U wordt het niet eens. Alleen voor vak. U wordt het niet eens. Ik ben even aan het kijken of alles inmiddels over de moties zijn gezegd. Meneer Zandbergen. Nog één vraag aan de heer Demmers: meneer Demmers. Uh, u heeft destijds, uh, uh, kan ik mij herinneren. Uh, gestemd voor de visie verblijfsaccommodatie. Weet u nog wel? En uh, nou, staat er in die visie uh, dat uh, het gebied 7, dat is kostverloren straat en omstreken, dat het, het toevoegen van hotelfuncties in deze woonwijk minder gewenst is? Heeft u dat meegenomen, meneer Demmers. Ja, uh, het is natuurlijk altijd leuk uh, om ergens op te schieten. Maar het kunnen ook recreatieappartementen zijn. Het kan speciale woonvormen zijn. Want dat zal misschien worden met zo'n zorgtoestand. Daar komen ook mensen over de vloer. Dus uh, het, is niet, het is niet zozeer dat het allemaal een wet van mede- en persen. Het moet een hotel worden. Helemaal niet. Het kan ook speciale woonvormen zijn. Maar de overgang van de maatschappelijke dienstverlening alleen naar wonen, en dat was het. Dat vind ik veel te mager voor die plek, voor dat gebouw. Goed. En voor de rest mij is uit. het uh, voldoende duidelijk, meneer Demmers. En alle belanghebbenden worden netjes geconsulteerd ja, volgens... Uh, We gaan eens even het college vragen om op de, de abonnementen en de moties te reageren. Mevrouw Tjellik. Eerst even meneer Demmers, wat betreft het laatste punt... Um, kijken of we elkaar begrijpen. Volgens mij is het zo dat de uh, huidige bestemming is maatschappelijk voor het waarbij een wijzigingsbevoegdheid is naar wonen. Ja, dus allebei. Oké, okay, dat we elkaar goed begrijpen. Uh, volgens mij is het niet om mijn weg om iets te zeggen over een motie. Dat is aan u ik, het college wil wel uh, over het algemeen de bereidheid uitspreken om mee te denken... en iets over de motie te zeggen en een advies mee te geven. Oké, okay, dan heb ik daar nog even tijd voor nodig. Dan begin ik met het amendement, als u het goed vindt. U mag de volgorde bepalen. Oh, dat, ja. nou fijn. Uh, en als u even wilt schorsen, vind ik dat ook goed. Nee, is prima. Ja. Uh, Meneer Tonen en meneer Paap hebben me een paar uur de tijd gegeven om hierop voor te bereiden. Waarvoor dank, begin van de middag. Dus dat ging goed. Uh, ik denk wat belangrijk is bij wat u aangeeft... dat uh, wij als college raden dat niet aan. En ik wil graag toelichten waarom dat zo is. Uh, bij het maken van het uh, bestemmingsplan... Uh, u weet, dan wordt er gekeken naar wat ligt, wat ligt er aan beleid wat we hierin mee moeten nemen. En een belangrijk uh, beleidsdocument... met betrekking tot uh, kostverloren en specifiek dit onder onderdeel... dat zijn de toetsingscriteria... voor het verlenen van afwijkingen van het bestemmingsplan. En die toetsingscriteria... die gaan over wat wij dan noemen het aan- en bijgebouwenbeleid... maar officieel heeft het de titel... Opbouwen, bijbehorende bouwwerken, dakkapellen. Het spitsen van grote woningen en aan huis verbonden beroepen en bedrijven. En dat is een. Uh, een document wat is vastgesteld. door het BMW in april 2013. Met andere woorden, dit is een uh, document wat is vastgesteld voor de hele gemeente. Op het moment dat we gaan afwijken in dit bestemmingsplan dan eh, geeft dat onduidelijkheid naar de rest van eh, het gebied in Zandvoort. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden waarvoor ik er niet voor pleit om deze wijzigingen op te nemen. En het college trouwens ook, want ik heb het afgesloten. Voorzitter. De moties. Moet ik nog een vraag. We hebben het nu. Uh, meneer Sandbergen. Een... Meneer Sandbergen. Alleen een vraag ter verduidelijking. Ja, ja U heeft het nu over het amendement beroep aan huis. Ja. Duidelijk. u wel. Wat zijn de dan? De, de wetgemaakt nou, net dat het document geldt voor de gehele gemeente. Uh, en als er dan van afgeweken wordt. Wat zijn dan de gevolgen? Ratsjallik. Stel dat u zegt, van, nou, de sympathiek wat daar aan de overkant is bedacht... maar wat zijn nou de gevolgen als u dat wel zou opnemen? Wat zijn de gevolgen? Dat wil ik helder hebben. Nou, ik denk dat je dan eerst de volgorde hebt... zo'n visie is vastgesteld, of je eh, nagaat of het verstandig is... om voor een bepaald gebied deze visie te veranderen. Betekent dat mogelijk nieuwe inspraak? Zou dat kunnen inhouden dat? Nou, het college heeft vooralsnog niet de ambitie om uh, het vastgestelde beleid uit 2013 met betrekking tot uh, aan- en de bijgebouwen te wijzigen. Nou, voorzitter, is het ook een optie om de toetsingscriteria in te trekken? Mevrouw <tie> Tjallek. Uh, meneer Kramer, nee. Gaat u verder, mevrouw Tjallek. Uh, dat ook betreft het amendement. Meneer Toner. Ja, het is toch een, een merkwaardige. Want uh, u zegt dat het college een, uh, in 2013 een toetsingsdocument heeft uh, vastgesteld. En dat zou betekenen dat de Raad bij bestemmingsplannen, ten aanzien van diezelfde toetsingscriteria, niets meer zou mogen zeggen terwijl het de bevoegdheid van de Raad is... om bestemmingsplannen vast te stellen. En ik heb het daar straks niet gezegd... maar het is natuurlijk wel uh, uh, ook onze bedoeling... om bij andere bestemmingsplannen... soortgelijke uh, criteria op te nemen, voorwaarden op te nemen... als wij hier nu voorstellen. En het zou heel gek zijn... als op een gegeven moment een door de college vastgesteld document... opeens gaat boven... ...een door de raad vast te stellen bestemmingsplan. Dat kan niet lopen. Hij bepalen hoe een bestemmingsplan eruit ziet. En wat is uw vraag, meneer Thoenen? Nou, mijn vraag is hoe dat zit. Hoe de, hoe de, hoe de portefeuillehouder erop komt dat dit dan niet zou kunnen worden aangepast. Goed, mevrouw Chalik. Oeps. Voor zover ik begrepen heb, is dit beleid leidend op dit onderwerp. En als we, is dit beleid leidend, dan moeten we eerst in het college nagaan van willen we, ten aanzien van een onderdeel binnen Zandvoort, dit beleid wijzigen. Goed. Ja, dat is, gaat u verder mevrouw Tjallik met. Met wat, met de motie? Ja. Oké, okay. zal ik doen. Ik ben een keer, ja. Ik zou zeggen, de volgorde van de moties, motieadviescommissie. Uh, uh, die is, dat is niet aan het uh, college overigens maar ik wil er wel iets over zeggen uh, in ons beeld is de tekst die daar is opgenomen wat dwingender, dwingender overkomend dan had gehoeven ik het zo simpel zeggen motie 2 van de raad dat is uh, de eerste motie van gbz maar betreft wel het spalier? Ja. nee, nee de parkeernormen noten Uh, ik moet zeggen, die is wat later gekomen. Als ik het zo uh, dwars erdoorheen kijk... dan uh, heb ik het idee van... dat gaat nogal wat werk vergen als we dit willen doen. Om die parkeernota uh, daarop aan te passen. Uh, ik snap dat het in het verlengde ligt van uh, de volgende motie... maar ik zou daar zelf niet voor zijn. En motie 3... Voorzitter, Mag ik toch even een verduidelijke vraag? Mevrouw um, Ik hoor de wethouder zeggen dat uh, op basis van de ambtelijke capaciteit het, uh, de motie wordt ontraden. Is dat het enige argument? <coughs> Pardon, sorry. Ja, ik werd afgeleid. Helemaal niet kwalijk. Mevrouw Keuronsson vraagt... Ik hoor de wethouder namelijk zeggen dat het, uh, uh, de motie, zeg maar, parkeernormen nota wordt ontraden. Vanwege ambtelijke capaciteit. Is dat de enige reden? Ja, grotendeels. Dus u vraagt een onze reactie. Maar als u zegt met elkaar, ik neem de motie aan. Dan zullen we het gewoon moeten doen. Punt. Het lijkt me handiger, voorzitter. Als ik toch even mag reageren. Dat er een inhoudelijke reactie wordt gegeven. Buiten de vraag of het allemaal uh, uh, ambtelijk kan. Ja, dat kunt u van me vragen, maar ik heb hem verder niet, mevrouw Geurensen. Ja, ik gelijk uh, overzien. Voorzitter. voorzitter, ja, ik zal de wethouder een beetje helpen daarmee. Want, het, het systeem wat we hadden met die parkeervergunningen voor logiesverstrekking, bed, breakfast, hotel, pension, dat was uh, niet, echt niet zo arbeidsintensief. Maar wat we nu aan het doen zijn, als het over handhaving gaat en als het over uh, twee soorten beleid met hetzelfde onderwerp hebben... dan heeft u, krijgt u, heeft u nog veel meer werk. Dus ik zou het gewoon laten zoals het was... met de parkeervergunning en uh, situationeel aan, aan te vragen... bij noodzaak door de levensverstrekking... en niet zo'n uh, contract er overheen te gooien... met uh, een kettingbeding last onder dwangsom met een maximale boete van 10.000 euro en daar ook dat zijn wij niet de enige hoor in, in het land, maar daar wel gelijk aan zo'n ernstig contract een omgevingsvergunning te verbinden die beoogt de gemeente Zand voor te helpen aan meer toeristenbelasting ik kan dat niet uitleggen aan de mensen en u kunt dat ook niet uitleggen en het als u dat ding van tafel haalt en u gebruikt een andere regulering waarbij u de paraplu neemt schade doen aan de leefomgeving te bepalen door de gemeente Zandvoort. Volgens een aantal toetsingscriteria kunt u zo uit de kast halen, dan kunt u daar handhaven. Nut en noodzaak in verschillende straten en buurten voor zo'n contract zijn niet aangetoond. Dus u haalt de juridische afdeling vooral, die haalt verschrikkelijk veel werk op uw nek. Mevrouw Tjallek. En ik weet dat er eigenlijk, dat ik weet, in diep in mijn hart, hè, weet ik dat u het met mij me eens bent. Mevrouw Tjallek. Ik denk dat ik even moet nadenken en er zo ook terugkom. U heeft gewoon een hart. En motie 3, dat is de tweede motie van GBZ, mevrouw Tjallek. Die gaat over wel of niet extra ruimte bieden aan het pand het spalier met gronden en bebouwing? Nou, ik denk dat in principe heeft het college geen bezwaar... mits uh, het voldoet aan de criteria van die uh, bekende uh, verblijfsaccommodatie nota. En dan hoop ik dat dat onderdeel wel goed in elkaar zit. Goed, dan gaan wij naar de tweede termijn... Mag ik uh, mag heel een verhelderende vraag stellen aan de wethouder? Een ver verhelderende vraag. Ja. Uh, begrijp, ik, begrijp ik goed dat u de motie met betrekking tot spalier uh, aanraadt? Ik raad hem niet aan. Ik zeg alleen, ik heb op dit moment geen argumenten om te zeggen van nou, dat is een slecht idee. Dat kunnen we niet uitvoeren. Maar ik raad hem niet aan. In die zin uh, herken ik wat eerder gezegd is. Kijk, het is onze grond niet... Daar begint het al als eerste punt. Maar het tweede is dat ik heb begrepen dat tot nu toe er alleen initiatieven liggen op het gebied van wonen of richting zorgwoningen. Dus vanuit het college is er helemaal geen idee van dat het verbreed moet worden. Datgene wat hier gesuggereerd werd of in ieder geval vastgesteld is dat er vergaande plannen zijn met betrekking tot het gebouw en de omgeving. Dat, dat is gewoon... Aan de orde en dan is een. is een hotelfunctie of een recreatiefunctie of hoe je het ook wil noemen, is gewoon. Uh, ja, niet ter zake doen. Nou, ik heb wel geleerd dat. Uh, je weet pas wanneer iets rond is, wanneer er een contract is gesloten. En zover is het bij mijn weten nog niet. Alleen eh, als de vraag is, is er vanuit het college zijn er principiële bezwaren of uitvoeringsbezwaren met betrekking tot eh, deze motie. Dan kan ik alleen maar formeel antwoorden van: als het voldoet aan de gestelde criteria, hebben wij daar niet ten principale problemen mee. Ja. Goed. Wie wenst het debat breed in eerste termijn? Want er is al een debat gevoerd. Niemand. Nou, meneer Kramer. Gaat uw gang, meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, allereerst een algemene opmerking over het besluit. Uh, als gemeente Zandvoort hebben wij een naam hoogte houden... voor wat betreft bestemmingsplannen. En ik moet weer constateren dat er een heleboel ambtelijke wijzigingen zijn. En zodra je de ambtelijke wijzigingen ook wil controleren... met de stukken die we digitaal van de gemeente Zandvoort krijgen is er geen touw meer aan vast te knopen. En ik zal u ook aangeven waarom. Want onder andere bij... Uh, even kijken. Toelichting pagina... Dat dus, dus 16, 17 van het uh, raadsvoorstel. Pagina 50, de laatste 7 opsommingstippen verwijderen. Nou wordt er bij het raadsbesluit... Uh, of tenminste de stukken die wij krijgen... wordt verwezen naar ruimtelijkeplannen.nl. Nou, als je daar de documenten opent kan je geen paginanummering vinden. Dus sowieso voor de besluitvorming hier... Het, ja, ik was voorzitter tijdens de commissie... en niemand tijdens de commissie heeft het ingebracht... maar ik vond het heel moeilijk te beoordelen... hetgene wat hierin staat en ook hetgene waar het om gaat. Dus zou de wethouder bijvoorbeeld op dit punt kunnen aangeven... over welke zeven punten dit gaat... en waar de gemeenteraad ook een besluit over gaat nemen... Nou goed, er staan er voldoende punten in en er staan ook punten in over bijvoorbeeld uh, bouwhoogte en dergelijke. Ik vraag me af waarom dat op dit tijdstip, zeg maar nadat de hele procedure in gang is gesteld, dat dit nog boven water is gekomen. Het is de zoveelste keer dat er zo aanzienlijk aantal uh, ambtelijke wijzigingen komen, dat ik denk dat er dus iets mis is. Dus ik zou graag willen weten van waar, waarom dit elke keer weer gebeurt. Voorzitter, daar wil ik het in, eerste, in eerste termijn bij laten. Dank u wel, meneer Kramer. Kijk even rond. Mevrouw van der Pas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil nog even ingaan op het amendement uh, beroep aan huis. Hm? Um, ja, D66 deze deze is sowieso niet voorstander van voor een dergelijke wijziging zo last minute uh, door te voeren. Um, en Daarbij lijkt het ons ook niet de juiste weg als de Raad hier nu via een amendement het bestemmingsplan gaat wijzigen. Terwijl er een beleidsnotitie ligt van het college. Uh, ...van BMW uit 2013... Uh, ...waarin de regels zijn vastgelegd. Dat lijkt mij dus niet uh, de juiste weg. En wil ik ook nog even ingaan op... Uh... U krijgt een tweede termijn, of in eerste termijn straks een ronde debat. Heel kort graag, meneer Tonen. Ja, zo gaan we niet met mijn kron, voorzitter. Nee. Uh, Mevrouw van der Plas, u zegt dat er uh, een beleidsnotitie ligt van het college en dat het dan uh, geen pas geeft of niet uh, nodig is... dat we bij bestemmingsplannen op deze wijze dat veranderen. Kent u die uh, notitie van het college? Ik heb die notitie wel eens gezien, ja. En, en, en, en, wat, staat, en wat is het besluit van het college geweest in het eind? Ja, er staan een aantal criteria in... Uh, waaronder uh, dat iemand die een bedrijf voeren een huis... Uh, dat die persoon ook woonachtig moet zijn. Daar. Nee, maar, maar wat is het collegebesluit het college geweest? Ja, dat deze criteria zo zijn ingevoerd. Een van de onderdelen van het besluit was de beleidsuitgangspunten op te nemen in de nieuw vastgestelde bestemmingsplannen. Dus dat is een voornemen van het college. En die geeft het college dan aan de gemeenteraad en de gemeenteraad gaat daar zijn oordeel over geven. En weinig gezegd, wij vinden het geen goed toetsingscriterium, gezien datgene wat we vorig jaar hebben meegemaakt en waarbij we hebben geconstateerd dat er zoveel afwijkingen zijn van dat criterium, dat het handiger en verstandiger is om dat aan te passen. Dus de, het college mag iets voorleggen en wij mogen daar van afwijken. Meneer voorzitter, uh, Ik wil toch even reageren. Want de heer Tonen heeft het over zoveel wijzigingen, et cetera, et cetera. Ik kan mij inderdaad een discussie herinneren. Het ging om één persoon. En om daar de richtlijnen op af te stemmen, vind ik oneigenlijk. Als je het al zou willen, dan denk ik dat je alle bestemmingsplannen... Hoe heet het? Althans, het college de opdracht moet geven. Alle bestemmingsplannen... Uh, hoe heet het? Uh, na te gaan om te kijken of een dergelijke situatie zich ook voordoet en of het wenselijk is om daar verandering in, uh, in te brengen. Maar op deze manier heb ik geen behoefte nee. aan uh, om, om er een, bepaald, een bepaalde wijziging in aan te brengen ten behoeve van. En situatie. Dank u wel. Voorzitter, ik maak hier ernstig bezwaar tegen. Ik maak hier echt ernstig bezwaar tegen. Ik heb vorig jaar heb ik al uitgebreid aangegeven. En ook nu in dit amendement. Dat het veelvuldig voorkomt. En juist ook binnen dit bestemmingsplangebied. Komt het veelvuldig voor. Er zitten daar makelaars, er zitten daar artsen. Er zitten daar notarissen enzovoort enzovoorts. Die zelf niet op de plek wonen. Op het moment dat je het nu niet in dit bestemmingsplan legaliseert... Ik ben het overigens met u eens dat al die andere bestemmingsplannen daar ook op aangepast moeten worden. Maar op het moment dat u die nu niet legaliseert... is het tegelijkertijd de handhavingsplicht. Verschillen ja. van mening, hier tonen. Ja. Dus, dus, dus mag ik daar eerst aan bij vragen, voorzitter... of hij vindt dat als er een uh, voorwaarde in staat... waarin alleen... ...een bewoner, tenminste één bewoner van het, van het hoofdgebouw... Uh, ...die dat bedrijf of dat beroep zou moeten uitoefenen... ...dat dat de voorwaarde is die het moet blijven... ...dan vindt u niet dat al die gevallen waar men niet aan die voorwaarden voldoet... ...moet gaan handhaven, dat moeten we dus gewoon toelaten. Vindt u dat? Ik kan me niet herinneren dat gezegd te hebben. Nee, ik vraag aan u of, dat ze, of u dat vindt. Want u zegt dat u het niet wil wijzigen. En dat, dat tegelijkertijd zei u, maar ik, ik ga niet met u mee in het feit van handhaving. Dan moet het toch handhaafd worden, of niet? Zover ik weet is er in één specifiek geval gehandhaafd. Ja. Nee, ik heb het niet over één specifiek geval. Ik heb het over alle gevallen. Alle gevallen die zich voordoen waarbij men niet aan die voorwaarden voldoet. Kent u alle gevallen? Ja, maar ik heb er net een paar genoemd. kent u alle gevallen? Moet ik, moet ik man en paard gaan noemen? Nee toch? Wat dat mij betreft, betreft komt u maar. Nee, daar zitten we hier niet voor. Ja, u u heeft, alsjeblieft, noem nu man en paard. Het notariskantoor voor een Gielen. De hypotheker. Uh, Gielen is een vergunning afgegeven. Ja, wat heeft dat ermee te maken? Uh, ja. Volgens mij dwalen volgens mij we af van de nee, kern. Maar het gaat erom, voorzitter, ik wil van de heer Sandberg weten of hij vindt dat als aan die voorwaarden niet voldaan wordt. op plekken in een, in, binnen dit bestemmingsplan, dan maar op, binnen alle bestemmingsplannen. of er dan ook gehandhaafd moet gaan worden. Dat is de vraag die ik u stel, meneer Sandberg. <tie> meneer Sandberg, u mag de microfoon aanzetten. Dat deed je, toch? U zetten hem uit. Neem me niet kwalijk. Als er gehandhaafd moet worden, moet er gehandhaafd worden. Punt. Goed, duidelijk. We gaan verder. Voorzitter, gaan verder. bij interruptie, daar is nee. geen capaciteit voor. Nee, meneer Demmers. Nee, nee, dames en heren. Dit voegt niet toe aan de inhoud van het debat. Uh, mevrouw van der Plas had het woord. En meneer Kroonsberg had nog een vinger opgestoken, maar... Is er nog iets nieuws in te brengen? Ja, er wordt nu over handhaven gesproken, maar hoeveel jaren is er dan niet gehandhaafd? En af meneer en toe Klosbergen. denk ik wel eens een keer, meneer Toon, heeft, meneer u, Kalsbergen. Nou, heeft u nou. heeft u het nou over het de gaat periode. Niet over handhaving. Heeft u het nu over de periode dat u zelf aan het roer stond? Want, nee. Want, <lacht> precies wat u zegt, handhaven. Wij gaan dit onderwerp op dit onderdeel buiten het debat houden. Mevrouw Van der Plas heeft het woord. Ja, ik was eigenlijk toe aan uh, mijn commentaar op, de, op een motie in de zaak adviescommissie. Uh, maar ik weet niet of dit verhaal geheel wel afgerond is. Uh, maar daar ga ik toch even mee beginnen. Uh, d 66 vindt de motie uh, niet nodig en zal daarom de motie ook niet steunen. Uh, Kijk, de adviescommissie is een uh, onafhankelijk orgaan. En het is aan de commissie om ergens uh, iets van te vinden. En je hoeft het daar als partij of raad dan niet uh, mee eens te zijn. En uh, de raad heeft een duidelijk standpunt ingenomen. Dat staat palm boven water. En nou ja, voor de rest is een, een dergelijke motie in, uh, in ons optiek dan ook echt niet nodig. Doe, meek, wel. Ik ik wel ja, voorzitter, als uh, een vraag aan mevrouw Van der Plas. Uh, juist ook als u het raadsbesluit uh, ziet, staat er dat... Er ...of in aanvulling of in afwijking van het advies um, een besluit kan worden genomen. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij puntje 2 en bij puntje 3. Dus je kunt wel degelijk, ik ben het helemaal met die woorden eens dat het een onafhankelijke commissie is... ...maar je kunt wel afwijkend uh, van uh, een besluit nemen. Dus mijn vraag was ook aan de heer, Tonen van kunnen we dat, die motie niet omzetten naar een amendement... ...dat we stelling nemen tegen dat advies wat er ligt... Ja, maar ik zie, ik zie de noodzaak daar niet van in. Maar... Als, u, als u het onderschrijft wat in het advies staat en een besluit neemt waarbij het advies als bijlage wordt genomen in het besluit, dan onderschrijft u het advies. En juist door er een afwijking van te gaan, onderschrijf u het juist niet. Dus ik denk dat het een heel uh, uh, goed is om dat juist wel te doen. Mevrouw van der Plas. Ja, ik ga niet in de herhaling uh, treden. Goed. Gaat u verder met de volgende bad zien? Ja? Dat is wat u betreft... Uh, ...in debat? Ja? Ik zit nog wel een beetje met het, het, het amendement. Uh, het, uh, nou, er is maar één amendement uh, ingediend door uh, de PvdA. En um, wat zoals mijn collega ook aangaf... Uh, ja, er is, is één geval bekend. U noemt ook meerdere gevallen. Maar misschien, als het een, een breed gedragen visie is... misschien kunt u dan misschien met een lijst komen... en aangeven van waar dit nog meer speelt. Ik denk nog steeds dat alleen dat een amendement uh, te ver gaat is... en dat dat niet uh, de juiste weg is in dit verband. Bij introductie, dus, uh, meneer de voorzitter. Um, ik wil u even wijzen op, op pagina 6... Daar uh, wordt voorgesteld om het gebruik van bepaalde panden te wijzigen. En laten dat nou precies de panden zijn waarover gesproken is door meerdere vanavond. Waar dus een bewoner geen bedrijf uitvoert, maar er wel degelijk een bedrijf zit. En dan noem ik uh, burgemeester Naalwijnlaan 4. Daar zit een praktijk. Hetzelfde geldt voor de kostvloeren 70a. Die bestemming wordt gewijzigd. Daar bent u dan wel zomaar mee eens. Omdat het voorstel komt van, van het college. Dus u volgt gewoon blindelings het college. Volgens mij vergeet u één ding, mevrouw Van de Plas. U bent hier het hoogste orgaan. U maakt uit hoe het gebeurt. En niet dat college. Maar bent u zich bewust van het feit dat daar vergunningen zijn verleend in die gevallen? Ik ben me daar volledig van bewust dat er een vergunning is verleend. Maar een vergunningverlening op een locatie waar een bedrijf niet gevestigd mag worden... dat is natuurlijk een dommigheid. Toch? Dat is dommigheid. Ja. Hoe kun je nou een vergunning verlenen... aan iemand om ergens een exploitatie van een bedrijf... want het is een bedrijf, of het nou een huisartspraktijk is... of een fysiotherapeut, of weet ik veel, een tandarts... het maakt me allemaal niet uit. Hoe kun je dan een vergunning verlenen... terwijl in het bestemmingsplan staat opgenomen dat eh, de bewoner het beroep moet uitoefenen... of een gezinslid van de bewoner. Punt. Nou, ik kan u verzekeren... op 70a heeft ooit een keer een huisarts gewoond... maar die zwerft hier al heel lang niet meer rond... zonder namen te noemen. Dus u wil het wel veranderen voor bepaalde dingen... maar niet in zijn algemeenheid. Het gaat puur erom dat je nog steeds... die 60-40 verdeling blijft houden wonen en... Ik snap gewoon uw tegenstand niet. Ja. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik kijk even rond. Volgens mij is in eerste termijn voldoende gezegd. Wat is er nog niet gezegd? Voorzitter, zit er, als ik mag, ja. op een reactie uh, van mevrouw Van der Veld. Ja. Maar brengt het nieuwe zaken okay. aan het licht? Ja, ik denk het wel. Uh -huh. Want uh, kennelijk is niet helder uh, bij betrokkenen... Uh, dat uh, de desbetreffende bedrijven... Uh, al sinds de 70e jaren uh, daar gevestigd zijn. En uh, dat er ook nog zoiets is als bestaand beleid. En uh, er zijn vergunningen verstrekt. Dus ik vind uh, de, de zaken die naar voren zijn gebracht uh, niet relevant. Ja, voorzitter, ter verduidelijking een vraag uh, als het mag. Alleen ter verduidelijking. Nou, u zegt bestaand beleid, maar op welk bestaand beleid doelt u dan? Meneer Sandburg. Voorzitter, als je eh, pakweg 40 jaar een bepaald bedrijf op een bepaalde locatie eh, toestaat. en daar ook vergunning voor geeft. dan kan je spreken van bestaand beleid. En in al die gevallen is daar sprake van. Ja, voorzitter, ik verbaas mij dat iemand van Democraten 66 zo'n standpunt inneemt. Goed. Wij gaan in eerste termijn naar het college. Mevrouw Tjallik, wat wilt u ons nog meegeven? Uh, ik had in eerste instantie met betrekking tot het amendement gezegd wat de belangrijkste bewegingheden was van het college. Om uh, eigenlijk te ontraden om dit over te nemen. Iets anders is dat het nu gaat over uh, de situatie ter plekke met betrekking tot uh, het gebruik. ...van een aan- of bijgebouw... Uh, in, ...in het amendement wordt aangegeven... ...bij de uh, onderste liggende streepjes... ...dat uh, bepaalde activiteiten veelal worden uitgevoerd... ...door personen die niet, dus haakjes meer... ...in de hoofdwoning wonen... ...en een paar regels daaronder... ...dat de bestaande praktijk... ...dat het veelal niet meer een bewoner van het hoofdgebouw is... ...die beroep of bedrijf uitoefent... Daar sloeg ik natuurlijk op aan op het moment dat uh, dit amendement mij onder ogen kwam. Het was een, uh, een onderwerp wat ik eerder met betrekking tot, uh, zeg maar intern, de behandeling van dit uh, bestemmingsplan, zoals het er nu uitziet, aan de orde is geweest, maar was verzekerd dat hier geen sprake van was. Dus ik denk, ja, nou wil ik dat toch nog eens een keertje checken. En het volgende heb ik begrepen... dat uh, er sprake is van een fysiotherapeut en een huisarts... die al jaren in dit gebied opereren... en dat die in 76 een vergunning hebben gekregen. Uh, uitgaande van het toenmalige beleid. En u weet allemaal als we als college of als raad ander beleid, later ander beleid vaststellen... dat er dan zoiets is als... ja, je kunt dat iemand niet aandoen, plotseling het beleid veranderen... en dan kan het niet meer. He, dus dat wordt bedoeld met toenmalige beleid... afgezet tegen toenmalig beleid, was het terecht een vergunning verleend. Er zijn uh, twee afwijkingen aangegeven. En dat heeft met betrekking tot... Uh, het zorgcentrum wat er is, dat geldt voor de fysiotherapeut die daar zit en de logopedist. En de reden die daarvoor is aangegeven, ook hier in het bestemmingsplan zelf, wat nu voor ligt... is dat het logisch uh, een aansluiting vindt voor de zorgfunctie die daar plaatsvindt. Dus dat is een, ander, een bepaalde reden om af te wijken. Wij hebben verder geen beeld, althans wij hebben niet het idee dat uh, daar verder sprake is binnen het uh, kostverloren gebied van mensen die uh, een praktijk hebben of een beroep of een bedrijf uitoefenen die geen hoofdbewoner zijn. En ik denk dat als u die informatie wel heeft, ja, die wil ik die graag ontvangen, want wij ja, maar ik ga gewoon nee, nee, nee, aan nee, de informatie nee, nee, meneer die meneer we tonen, hebben. Dat is niet nee, de taak van de, tone, de wethouder heeft het woord. Dus ze maakt haar verhaal af. Ja. U kunt vragen ter verduidelijking stellen. Met andere woorden, dat is inhoudelijk. wat wij weten op dit onderwerp. En vandaar dat ik verrast was over hoe het omschreven stond. Wij weten maar van vier situaties. Twee al jaren geleden vergund. En twee met reden nu de afge... De, dat was wat u wilde meegeven, mevrouw Tjallek. Goed. Eén vraag. Aan. Ja. Weet u wat ik nou zo mis in uw betoog? Waarom niet? Waarom, waarom kunt u hier niet mee leven? Wat is het probleem? We hebben nog steeds de 60-40 maatregel. Wat is het probleem om te zeggen van... Nou, inderdaad als het een klein bedrijfje is aan huis... Wat is, waarom niet? Ik hoor het argument niet. Maar dat hoor ik niet alleen van u niet. Ik hoor het hier aan tafel ook niet. Waarom niet? Nou, waarom wel? Om, om het mogelijk te maken. Dat als je inderdaad een bedrijfje en een huis hebt en je, je wil ergens anders wonen, dat je dan het bedrijfje tenminste kan voortzetten. Waarom niet? Raad. Ja, misschien even ter, uh, ter verduidelijking. Uh, het bedrijfje wordt voortgezet. Als we het nu hierover hebben. Want uh, betrof het bedrijfje staat in de Gouden Gids vermeld... En kort geleden is het in de Haltestraat uh, ge, uh, gevestigd. U heeft het weer over een specifiek bedrijf. Nee, Oké, okay, <in de> ik trek het nu naar mezelf toe. Stel, ik heb daar een woning. Stel, ik, zeg, ik heb daar een mooi leslokaaltje neergezet... voor mijn theorielessen, voor mijn autorijschool. Ik besluit dat het uh, toch uh, moeizamer wordt in die villa wonen. Ik denk, weet je wat, ik heb een leuk appartement gezien... maar dat bijgebouwtje hou ik in mijn eigendom. Er komt een andere bewoner. Dan zou ik dus dat bijgebouwtje niet meer mogen hebben als lesgebouwtje. Maar waarom niet? Verandert er iets? Nee. Er verandert niets. Dus u wil gewoon iets tegenhouden wat nergens op slaat. Het is een bepaling. Dat wij, wij, wij gaan dus bepalen wie gebruik mag maken van een, een woning. Of een, een praktijkruimte aan een woning. Dat is onze taak, niet eens. En u weet zelf ook dat het binnenkort gaat wijzigen, ook nog. Dus dit is een voorloper op de wijziging. Ik snap het probleem niet. Ik snap niet waarom u daar zo tegen bent. We vervallen in herhaling. U heeft het dus nieuws, meneer moet even, Dank u wel, voorzitter. Ik moet even teruggaan naar waarom dit nou eigenlijk allemaal is. Kijk, we hebben tien jaar, 15 jaar, twaalf jaar geleden besloten... dat uh, landelijk gezien, dat bestemmingsplannen ernstig achterlopen. Er was niet meer mee te werken. Dus de wet is in het werk ingetreden dat één keer in tien jaar... een bestemmingsplan geactualiseerd moet worden. En waarom? Omdat de maatschappij ingewikkelder is geworden... dynamischer en veranderingen sneller tot stand komen. En om nou de bestemmingsplannen mee te laten gaan... met de dynamiek van de samenleving... Uh, moet je, ook al doe je een conserverend bestemmingsplan... dat betekent, we houden het zoals het is... moet je toch actualiseren naar de stand van zaken... en de dynamiek van de samenleving op dat moment. Nu blijkt niet alleen in dit bestemmingsplan... maar ook in andere bestemmingsplannen... allerlei zaken aan de orde te uh, zijn... die niet meer kloppen met de daadwerkelijke situatie. Dus, wat moeten we doen aanpassen het bestemmingsplan aan de daadwerkelijke Demmers, situatie nieuw. omkleed met redenen en dat bij elk bestemmingsplan wat weer aan de orde is om geactualiseerd te worden, weer deze overwegingen ter harte te nemen, anders gaan wij achterlopen, voor zover we dat al niet doen, met wat er in de samenleving aan de hand is. Dank u wel meneer Demmers. Ik, eh, Ik, mevrouw Tjellik. Meneer Kamer, u heeft nog recht op een antwoord. Als dat inderdaad zo is dat je de bladzijde digitaal niet kunt vinden... ...mijn verontschuldiging, ik zal dat na, laten nagaan hoe dat kan. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld zoeken, dat snap ik. Zo'n bestemmingsplan is heel groot. En dat is tevens uh, de tweede uh, opmerking die ik graag wil maken. Uh, u ziet het dan... het uh... ik. Mevrouw sorry. Dik aan. Dank u. Hij luistert. Dit is het dikke boek, het grote boek. Het betekent dat, uh, ik dacht eerst ook wat de foutjes... het zijn geen foutjes, het zijn fouten. Dus ik had dezelfde reactie waarschijnlijk van die zijn gemaakt. Uh, maar wat ik inmiddels wel begrepen heb... is dat normaal gesproken hebben we een uh, nota van uitgangspunten... dat noem je als het ware de voorontwerpfase. Die wordt behandeld. Dan gaan er een aantal fouten uit... Dan wordt een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Uh, in een vorige periode is afgesproken dat met betrekking tot dit bestemmingsplan we een versnelde procedure zouden volgen. En deze versnelde procedure zal ook geëvalueerd worden. Dat betekent dat u nu geconfronteerd wordt met foutjes die u in een eerdere fase niet zag... En ik heb er dan ook op toegezien dat in het uh, besluit is opgenomen, in het stuk is opgenomen, heel helder: dat uh, mochten mensen alsnog problemen hebben, naar aanleiding van die wijzigingen, ook al zijn het textuele fouten, dat ze dan alsnog een zienswijze kunnen uh, indienen. Want normaal gesproken heb je die kans niet. Ga ik, ga ik te rommelig, te snel? Nou ja, voorzitter, dit is dan een nieuwe procedure. Nee, nee, nee, nee. Sorry, dan zeg ik het fout. Oké. Okay. spijt me. Uh, op het moment dat je een uh, ontwerpbestemmingsplan te visie legt... kun je een zienswijze indienen. Oké. Okay. Dan wordt er iets besloten door de Raad in haar oneindige wijsheid... wat niet wil zeggen dat je dan niet in beroep kunt gaan. Maar dat kun je alleen maar doen als je een zienswijze hebt ingediend. Als je echter de versnelde procedure doorloopt, dan kan je een beroep instellen, ook al heb je geen zienswijze ingediend. Dat is een consequentie van een versnelde procedure. Uw derde vraag met betrekking tot welke wijzigingen, wat wordt Voorzitter, hier bedoeld? Wat verstaat u onder versnelde procedure? Een versnelde procedure is dat je niet eerst met een voorontwerp komt. ...maar met een ontwerpbestemmingsplan. Dat is, voorzitter, dat heeft niets te maken met de versnelde procedure. Een voorontwerpbestemmingsplan is een niet bij wet geregelde uh, gang van zaken. Dat is een gang van zaken die wij zelf hebben uitgevonden. Dus dat heeft niets te maken met de versnelde procedure. Uh, of je nou een voorontwerpbestemmingsplan maakt... Uh, ...want daar kan alleen maar op worden ingesproken... ...en bij een ontwerpbestemmingsplan kan alleen maar een zienswijze worden ingediend... En dus als je, als je alleen maar gaat werken met een ontwerpbestemmingsplan... dan kan er natuurlijk een zienswijze worden ingediend. Dus u, uh, u moet de huiswerk toch ietsje beter doen. Mevrouw Charlie. Uh, meneer Tonen, bedankt voor de tip. Ik zal het doen. Ik dacht dat ik het begreep, maar kennelijk... u zult het beter weten dan ik op, in dit stadium. Titten, daar moeten we nou mee ophouden, hoor. U bent okay. er nu een half jaar en u heeft een aantal keren hier al gezegd... van ja, u weet het beter dan ik en... Uh, maar die tijd is voorbij. Okay. U moet uw zaken kennen. Ik zeg u toe dat ik het niet meer zal zeggen... bij deze. <lacht> uh, wat ik bedoelde uit te leggen is dat je... Uh, de procedure waarbij men kiest... voor een eerdere fase... de fouten minder zichtbaar zijn... of herkenbaar zijn. Die worden dan niet meegenomen... In, uh, ter visie leggen... van het ontwerpbestemmingsplan... Dat probeerde ik aan te geven. Meneer Kramer, u had nog een vraag over uh, ten aanzien van waar moet ik kijken voor een uh, wijziging. Ik kan dus nu alleen maar aangeven dat het is op platzij 50 en het was een stuk wat twee keer voorkwam. Waarbij alleen is aangegeven dat het twee keer voorkwam, dus dat diezelfde zinnen uh, gewijzigd konden, eruit gehaald konden worden. Dat was wat u betreft nog de aanvulling. Goed. Volgens mij is er meer dan uitvoerig over alles gesproken. Meneer Kramer, dat is niet het geval. Nee, ja voorzitter. Ik weet ook dat het, dat het laat is. Maar ik, ik stel dit juist in de eerste termijn. Omdat ik vind dat, we, dat er een zorgvuldige besluitvorm moet plaatsvinden. En de wethouder kan wel zeggen, ja, het gaat om, om die puntjes die er dubbel in staan. Maar ik kan die dubbele punten niet in de digitale versie dan vinden. En juist als je een besluit neemt op basis van pagina 50... of zelfs pagina 9... en in de stukken die wij krijgen helemaal geen paginanummering zitten... dan denk ik dat wij geen zorgvuldige besluitvorming nemen. Meneer Kramer, u krijgt stukken digitaal en op papier. U heeft beide opties. Deze overheid is een multichannel variant... Nee. Dus u krijgt altijd stukken ook op papier. Nee. Ik heb ze niet op papier geschreven. Ze liggen in de Raadstedenkamer. Even voor de beeldvorming. Ja, voorzitter, ik u digitaal voorzitter, ver... voorzitter, de wet ruimtelijke ordening. gaan we eventjes een, een stukje les geven hier. Is, di is de digitale... Ja, ik snap deze opmerking niet zo goed. Ik heb geen behoefte aan lesgeven. Ik geef u alleen ja, Voorzitter, lemaan. dan wil ik even schorsen en dan ga ik het stuk erbij pakken. Dat stuk, dat wil ik u dus vertellen, dat stuk ja? is dus niet rechtsgeldig. Het stuk wat online staat, dat is rechtsgeldig. En als we daar op basis daarvan een besluit ja. nemen met paginanummering die er niet in staat, kan je geen zorgvuldig besluitvormen nemen. En dan moet ik u op aanspreken als voorzitter van deze gemeenteraad. Dus dan gaan we schorsen. Wij, wij gaan schorsen, want dat zoek ik even uit. Ja.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 Let yeah. Dames en heren, ik heropende vergadering. Meneer Kramer, u heeft de schorsing gevraagd. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, we zijn in uh, overleg geweest, ik met u en uh, met wat ambtelijke ondersteuning. Um, het betreft hier inderdaad een, een toelichting en een toelichting is uh, niet rechtsgeldig. Um, wel hebben we geconstateerd dat zeg maar, de aanduiding die er is... dat het wel op een andere manier in het stuk zou kunnen verwoord worden... waarop het wat duidelijker wordt. Dus als de griffier dat zou willen aanpassen... is het voor iedereen uh, duidelijk over welke uh, passage dit, uh, dit gaat. Um, ja, Voorzitter, waarom ik dit ook heb aangestipt... is om uh, uh, hetgene wat bij de ambtelijke wijzigingen naar voren is gekomen... Uh, hier aan te kaarten. En dat is... Nou, ik zal nog maar één puntje om, echt om de tijd te beperken. Um, de, de, de wethouder zegt van ja, mensen kunnen alsnog beroep instellen. Maar juist als je dan bijvoorbeeld kijkt naar pagina 13, waar uh, voor bijvoorbeeld uh, de kerk in één keer het, het aantal recreatieappartementen. Wordt verruimd naar drie uh, recreatieappartementen. Nou, ik vind dat op dat moment geen ambtelijke wijziging meer. Maar ik vind dat echt een wijziging van het bestemmingsplan. Waar uh, in plaats van één appartement nu in één keer drie appartementen toegestaan zijn. En juist hetgene uh, waar de mensen op konden inspreken en een zienswijze op konden, konden indienen. Ja, dat wordt voorbij gegaan. De enige manier waarop ze daar nog bezwaar tegen zou kunnen maken, is met, om in beroep te gaan tegen dit bestemmingsplan. En nou ja, goed. Misschien is het dan wel een les voor de, voor de volgende keer. Maar ik vind dit dus uh, ik vind dit niet de juiste manier om uh, een bestemmingsplan vast te stellen. Mag ik even zeggen? Mevrouw Tjalik. Uh, meneer Kramer, ik wil er alleen even iets bij zeggen. Dat die wijziging heeft te maken op inpandige situatie. Dat is het enige wat ik wil toevoegen. Goed. Uh, meneer Kramer vraagt impliciet.